Spannend detectieve luisterspel in 10 delen door Ronald Petterson. Titelmuziek muziek Koos van der Griend. Drums Serge Bonin. Spelleiding René Metzenmakers. Achtste deel Hoge Troeven. Ik ga ja, maar heus naar bed. Laat de anderen maar wat nachtoefeningen doen. Er zal een kanonschot nodig zijn om over een half uur nog wakker te krijgen. Zeg Nick, hmm? heb jij ook opgemerkt dat er iemand van het gezelschap niet op het appel verschenen is? Oh, bedoel je Jim Brent? Laat hmm? die maar rustig slapen hoor. Die heeft in dus zijn korte leven al meer of overschoten gehoord om van zo'n kleinigheidje wakker te worden.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 Vergeet hij geregeld te eten. Maar waar is Garcia Cabazon? Heeft hij geen honger vanmorgen? Ja, waar zit die kerel? Anders is hij gewoon de eerste aan tafel. En misschien slaapt hij uit. Hij zal moe zijn van achter de aanrander van Waldo te lopen, denk ik. You shut your big trap, Of ik smijt je een boterpot op je Kremlin. Let op je woorden, Waldo. Zeg over Rusland wat je maar wil. Maar als je één woord dat me niet aanstaat zegt over het Rusland van voor de revolutie, dan slaat je op... Ja. Waldo, denk je niet zo af. Ja, nu weten we nog steeds niet waar Garcia is. Ah, si, si, si, si. Ik, ik probeer al een minuut lang aan het woord te komen, maar de gesprekken aan de ontbijttafel zijn hier zo, zo levendig. <laughs> si, si, si, si, Garcia is naar Londen. Ah, Londen? Si, si, Londen, si. Hij heeft het me gisteren gezegd. Zijn verblijfsvergunning als vreemdeling zou morgen vervallen. Hij was dat uit het oog verloren en dat zou hem in de grootste moeilijkheden kunnen brengen. Voilà, voilà. Weer een raadsel opgelost. Mensen smakelijk allemaal. Buen proveco. Ik, ik rammel gewoon. Mevrouw Jeven als u het me toestaat zal ik wat later ontbijten. En als ik goed zie, komt ze brandende ruim met een paar collega's uit Little Hampton. U neemt hem het toch niet kwalijk dat ik hen niet laat wachten. He? No, no, no, no, no. Graag rustig gang, meneer Holland. Eet smakelijk allemaal, we zullen u Zo, nu de confraters weg zijn, kunnen we even rustig keuvelen. Ja, de zaak wordt nu wel duidelijk. Albert Eelsman en de nog onbekende Mr. Bulldog zijn de kopstukken van een diamantsmokkelaarsbende. Ze werken met het niet onbekende systeem van de grote omweg. Juist. In plaats van voor hun smokkel de korts te weg te nemen, gebruiken ze koeriers. Die de stenen van het ene vliegveld naar het andere oversmokkelen zonder dat ze de tolldiensten hoeven te passeren. Welk nieuws over Haubert Dilsman? Tja, hij is erg knap geweest, dat moet ik toegeven. We hebben alleen kunnen vaststellen dat hij Engeland verlaten heeft. Maar Interpol heeft vanmorgen nog gesijnd dat ze zijn spoor weer te pakken hebben. Zeg, jij meent dus dat die schietpartij van vannacht niets met de zaak te maken heeft? Eerst dacht ik van niet. U weet dat Garcia Cabazon razend verliefd is op Mercedes. Maar Bennett heeft daarin zijn macht. Ik veronderstelde dus dat het een afrekening onder medeminnaars was, maar Je nu... bedoelt nu Garcia blijkbaar de man is die op de afspraak met koerier Solarin moest zijn? Ja, dat bevalt me niet zo erg. Ja, ik hoop maar dat mijn mannetjes een spoor niet bijster geraakt zijn. U hebt toch vooral geen bevel gegeven dat ze Cabazon zouden arresteren? Nee, nee, nee, nee, dat niet. En Jim Brent... Hoe past die in de legpuzzel? Je vergeet toch niet dat hij een oude bekende van de jaart is. Voor Brent heb ik een heel bijzonder plannetje bedacht. Ja, dan wil ik dat wel eens erg graag van je horen, Holland. Voor het geval hier plots de poppetjes moesten aan dansen gaan, iets dat ik elk ogenblik verwacht, zou ik Brent in vertrouwen willen nemen. Ja, ja, ik weet dat er risico's aan verbonden zijn. Maar die wil ik erbij nemen. Heb je het alleen? Mm -hmm. woonde op een achterkamer in Kingscrasse. Om het kwartier hoorde hij de klok van de nabijgelegen kerksland. Heel de nacht door hoorde hij ze. Waarom kon hij toch niet rustig in slaap komen zoals anderen... Stop, stop, stop. Heb ik dat geschreven? Ik heb het geschreven, liefje. Maar jij hebt het gedikteerd. Hmm. Schuim maar kapot. Ja, toen schuim maar kapot. Maar waarom, niet? Ik vind het helemaal oké. Okay. Ja, ja, dat is het ook. Het is namelijk op enkele woorden na... Het begin van een hoofdstuk uit een van Pieter Cini's boeken. Oh, nou, liefje. Ik geloof dat je hoofd niet naar het schrijven staat vanmiddag. Ja, hoe kan het ook anders? Zeg, hm? waarom heb jij dat badpak aangetrokken? Omdat het een heel aardig badpak is. Ja, maar je hebt er cinemascoop voor nodig om het te zien. Och, waarom geef je niet liever toe dat je niet in stemming bent... om aan je boek verder te werken, Nick? Maar schat, ik moet er tenslotte ons brood mee verdienen. U is er helemaal mee gedaan. Daar hebt u Jim Brein. Oh, maar hij lijkt mijn badpak anders wel te appreciëren. Ben je er zeker van dat hij daar naar kijkt? Mm -hmm. Oh, hallo daar. Prachtig weertje voor de maand niet waar? Heerlijk weertje, meneer Brent. Ach kom, waarom zegt u nu niet gewoon, Jim? Dus in de cinemascoop doet van werk al. Eh, wat zei u? Ik stoor toch niet? Oh nee, helemaal niet. Ah, zo. Voila. Dan laat ik me hier eerst maar even opdrogen. Meneer Holland. Ja, Jim? Begrijpt u nou waarom ze Garcia niet bij de kraag hebben gepakt? Ik niet. Tja, waarom zouden ze dat gedaan hebben? Ach, kom. We zijn toch alle drie niet van gisteren. Zelfs een ezel kan met zekerheid raden wie er naar Bennett heeft gekneld. Denk je, Jim? Ach, u speelt komedie. Het zal toch wel bij u opgekomen zijn dat het een gemakkelijk drukje was om eerst door het slaapkamerraam op binnen te schieten en dan door de tuin het raam van Garcia's slaapkamer weer binnen te wippen. Daar heb je geen 15 seconden voor nodig. Een minuut later kon hij dan u met een hele nozel gezicht vragen is er wat gebeurd, meneer Holland? Mag ik openhartig zijn? Ik vraag niets liever. Zou het niet erg voordelig in jouw kraam te pas gekomen zijn als mijn Garcia achter slot had gezet? Goeie hemel, wat heb ik ermee te maken? Jim, jij mag Mercedes, toch ook wel, nietwaar? waar? Oh. Proficiat Holland, ik geloof dat je een mensenkinder bent en een goeie ook. Misschien niet eens. Maar ik heb de gewoonte om mijn ogen en mijn oren goed open te houden. Ik heb zo de indruk... Dat je erg goed op de hoogte bent van het spreekwoord over de drie honden en het been, weet je wel? Oh, daar komt er, Brandon, ik. Jim, ik zou nog meer openhartige dingen tegen je willen zeggen. Ja? Jij en ook met jou samen iets op touw zetten. Dat moeten we echter onder vier ogen bepraten. Vind je het erg ons met Brandon alleen te laten? Reken op mij, Holland. Tot later. Mevrouw, goeiedag, sir, Brandon. Hallo, Brian. Goeie hemel, wat een hitte, wat een hitte. Zeg, hoe houden jullie het hier oh, uit? Niet door een zwart pak aan te trekken zoals u zei Brandon. Dat merk ik, Ellie, ja dat merk ik wel. Zeg, vergeet niet dat een eerste zonnebad nooit langer dan vijf minuten mag duren. Oh lala, nou dan ben ik al lang dood. Ja. Is er nieuws, hm. he, Brandon? Zeer belangrijk nieuws. Ja. Albert Hilsman is terug in Engeland. Wat, is die nu al terug? Ja, we veronderstellen dat Hilsman en Mr. Bulldog voelen dat hun zaakje gaat opgedoekt worden. Zeer waarschijnlijk is Hilsman erop uitgetrokken om een laatste lading diamant over te brengen. Interpol veronderstelt dat het voor een enorm bedrag zal zijn. En wanneer hij er niet alleen mee aan de halen gaat, moet hij ons onvermijdelijk naar Mr. Bulldog leiden. Voor een laatste afrekening. En daartoe is veel kans, anders zou hij zich niet op het hete Engelse bodemtje gewaagd hebben. Hij kan op zijn vroegst over een paar uur hier zijn. Dan is er al arm geblazen. Kom liefje, wanneer er gaat op aankomen, sta ik liever niet in zwembroekje. zuid Brendan, u moet me beloven dat Nick zijn hoofd weer niet in een wespennest gaat tekenen. Ernie, <laughs> ik beloof je dat we zullen doen wat we kunnen om er zonder kleerscheuren van af te komen. Pepita, ik, ik hoop dat je het me niet kwalijk neemt, maar ik ga naar bed. Kevadje, nu naar bed. Ach, die Engelsen. Er zijn niet veel plekjes op de wereld die de moeite zijn om er te leven. Behalve dan in Rusland. Maar als er één in Engeland is, dat kan wetijveren met het land van de goede oude tsaar. God hebben zijn ziel. Dan is het Little Hampton. En hij gaat naar bed. Ja, neem me maar niet kwalijk, maar ik voel me niet lekker... Wel te rusten allemaal. Welterusten. Ja, u hebt volkomen gelijk, meneer Ivanovski. Hier op het terras met een goede sigaar en een borrel. Is dat Mercedes die daar zingt mevrouw Ibanez? Of is dat een radioprogramma? Nee, no, nou, het is Mercedes. Ze zingt mooi, nietwaar? Ja, Komt, senor Ibanez, niet meer van het heerlijke mijn avondje genieten, mevrouw Ibanez? Hij is in zijn studeerkamer. Na de sluitingsvoorstelling heeft hij gewoonlijk heel wat werk te doen voor het komende zomerseizoen, weet je? En waar is meneer Cabazon? Hij begeleidt Mercedes op de gitaar. Uh, vinden jullie niet eigenaardig dat hij sinds gisternacht zo ver uit mijn buurt blijft? Mercedes! Hé, <tie> Dat kan ik de ik studeerkamer. De vlucht is donderen. Hernando, querido mio, je leeft... Jawel, mevrouw Ibanez. Uw man leeft, maar die heer daar lijkt me wel heel erg dood te zijn. Sebranen, ik zweer u dat ik hem in staat van wettige zelfverdediging heb neergeschoten. Ja? Zie, si, kijk, hij heeft me in de arm geraakt. Hernando, je bent helemaal vol bloed. En wie is die man? Voor het geval u het nog niet wist, dit is Howard Eelsman, mevrouw Ibanez.